Griekenland onderhandelt momenteel met de EU en het IMF over een nieuw pakket aan leningen ter waarde van 130 miljard euro. De gesprekken verlopen moeizaam. In het Brabantse dorp Sint-Willibrord is een auto een pizzeria binnengereden. De auto ramde de gevel en schoot vervolgens door. Op het moment van het ongeluk waren er mensen in het restaurant Pyramide aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het is nog duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in sint Willibrod.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 Bij de vrouwen reed de Canadese Catherine Nesbit een wereldrecord op de 1000 meter. Met 1,1268 verbeterde ze het zes jaar oude record van Cindy Klassen. Nesbitt gaat na de eerste dag ook aan de leiding in het klassement. Margot Boer staat vierde. Annette Gerritsen en Marit Leenstra staan zesde en zevende. Toen besluit het weer. Bewolking overheerst. Hier en daar komt de mist voor. Het vriest licht.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 I don't Bad in the left. Hell I'm glad you got out, but, but I miss you. 6.9 ZFN ZFN Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv, TV. M Text tv, op kanaal 45 ZFM Als de lichten hier straks uitgaan Als ik alles heb gezegd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 Van Amsterdam tot aan Maastricht Van Rotterdam tot Hengevelden Ik zoek het waar het dan ook ligt Ik speelde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 I take for caution Before I step to meet my girl You know Cause in some I know she's a loser. How did you know me and a crew used to do her? Blah. Blah. And so we...